Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog. Door de hitte kan die voorkomen in Limburg, Oost-Brabant en in de achterhoek. Door de smog kunnen mensen last krijgen van irritatie aan ogen, neus of keel. De hitte leidt ook tot problemen met het drinkwater. Waterbedrijf Vitens waarschuwt klanten in het midden en zuiden voor bruin water als gevolg van een lage waterdruk. Dat levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar Vitens-klanten krijgen wel het advies hun kleren niet in de wasmachine te wassen.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 Volgens voorzitter Koonstam van de regionale toetsingscommissies voor euthanasie is de euthanasiewet niet ontspoord. Hij reageert daarmee op kritiek van psychiater Boudewijn Chabot, die zei dat artsen van de levenseindekliniek vaak te snel besluiten tot euthanasie. Koonstam zegt dat Chabot een beetje de weg kwijt is. Euthanasie wordt volgens hem alleen toegepast bij mensen die een expliciete wilsverklaring hebben ingevuld. Tijdens hun staatsbezoek aan Italië... hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima... een officieel bezoek gebracht aan paus Franciscus in Vaticaanstad. Volgens het persbureau van het Vaticaan... was het een informeel en gezellig gesprek achter gesloten deuren. Dat duurde ruim een half uur. Bij de begroeting spraken koningin Maxima en de paus met elkaar in het Spaans. Beide komen uit Argentinië. Het staatsbezoek duurt tot morgen. Het weer op veel plaatsen is het met maxima van 30 graden tropisch warm. In het Zuidoosten kan het 35 graden worden... De komende uren zijn er in het noorden wat wolken en is er kans op een bui mogelijk met onweer. Dit was het NOS. DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad file op de A4 richting Amsterdam. Bij Roelofaar en Zween drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijshoek is dicht. A12 richting Den Haag. Bij Boerden vier kilometer door Bergingswerk. Ook hier is de rechterrijshoek dicht. In beide gevallen is de vertraging vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Ja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 Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer. De, deze zomer was het 40 graden buitenlang onder mijn vierse seizoenen dekbed. Ik, ja, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen? Punt drie.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 When I sleep tonight, a dream will call And raise its head in majesty Dividing all my energy To the meeting of your love Where from whence it came Like a singer searching for a song I tried to be where you belong Yes, I would be This song for you, I would be your servant child. No Lord To board the train My life, my love Would be the same Yes, I would be The song for you In the meeting of Your love In the meeting of Your love was dat na die prachtige conferentie van, uh, van Claudia erbij. Echt helemaal geweldig. De hit -plan. Toen het hitteplan. Toevallig is ze gisteren aan de tuin, zag ik hem ook. Die, oh ja, die zou wel eens leuk zijn om uit te zetten. En Dolly kwam met het idee. Nou, wat goed van Dolly. Hè? Ja, wat zijn wij toch een team, hè? Oh, niet te flimmen, niet te flimmen, nee. eh, niet te filmen. Ja. En daarna hoorde u een fantastisch duo. Een duo dat al heel lang samenwerkt. Namelijk John Anderson... En Rick Wakeman samen twee legendarische leden van de groep Yes. En die hebben samen een uh, liedje opgenomen. En dat heet Meeting. En dat hoorde u net. Prachtige piano. En natuurlijk de aparte zang van de heer Anderson. En het was ook nog eens, hoort u maar, een live opname. Ook dat nog eens. Meen je dat nou? Ja, hoor je toch. Hoor je applaus? Ik hoor spek in een pannetje, maar... Nee, dat oh. is applaus. Oh, oké. Okay. Oh. Ik denk dat het spek was. Je denkt zeker dat... Nee, je kan ook het toilet worden door. Wil je thuis twee minuten applaus hebben... dan moet je het toilet doortrekken, ja. ja. Of een pannetje spek opzetten. Dat ja, kan ook. Ja. Of, achter, of wachten tot het regent. Dat ja, kan ook. Nou, ja. dat duurt niet lang meer. Nee. nee. Ik heb nog even gekeken, maar... er uh, komt Het is af, weg? Ja, ja, het is onderweg. Ja, ja. Ik hoop, uh, ik, ik, misschien... Maar ik denk dat ik het net nog hou om droog thuis te komen vanmiddag. Nou, Dit, Dit zijn de searchers. Het zijn de searches. Okay. Goodbye, my love. Mooi. een van die bandjes die in het kielzocht van de Beatles natuurlijk uit Liverpool uh, het gingen maken en grote hits hadden, waaronder dit prachtige liedje Goodbye My Love. Ja, echt wel. En ik hoop inderdaad dat ik het droog overkom vanmiddag, want uh, het ziet er echt naar uit dat er een hele zware bui aankomt. Oh, uh, heren, wilt u even wachten tot ik uitgesproken ben? Dat kan natuurlijk niet, bij. wacht even, nee, dan kan het niet was nog iets aan te vertellen. Gaan ze er dwars doorheen, die eigen wijze? Kan wel niet. Het uh, ik nog zeggen, ja, ik hoop dat. Uh, uh, ik heb even gekeken op het buienradar. Er uh, staan ongeacht het weerbericht straks. Maar zo rond half vier, dan uh, moet er toch echt wel wat gaan gebeuren. Er komt een behoorlijk uh, zware bui aan zat, zetten vanaf de Noordzee. Nou, je kunt je borst nat maken. Veel onweer zit erbij. Dus de dat zie ik dan op buienradar. Dus. Nou, we zullen het horen straks in het nieuws. Maar eh, rond half vier, nou, dan moet ik net thuis zijn. Als alles meeloopt, moet ik net redden. Ik hoop het. Ik heb geen jas bij me.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 En Ringo natuurlijk van uh, hun derde album alweer uh, Het eerste album overigens waarop ze alleen nog maar eigen nummer speelden En uh, dat album dat heette natuurlijk A Hard Day's Night En uh, dat lijkt een uitdrukking te zijn geweest van Ringo Want uh, er werd dan nog gevraagd van uh, hoe was het gisteren Het oh, was een Hard Day's Night Dus uh, de bedenker van de titel was wel degelijk Ringo Starr De man die uh, ook bekend stond om zijn uh, vele grappige uh, woordspelingen het uh, nummer heette Anytime It All, het uh, stond op kant uh, B, de openingstreffer daarvan, van, het openingstrek daarvan van kant 1. Het nummer kwam niet voor in de film, die nummers, dat waren er zes, die stonden allemaal op kant 1. En op kant 2 stonden allemaal liedjes die niet in de film voorkwamen. Maar ik zei het al, het was de, het eerste album uh, waarop de Beatles louter eigen werk speelde, en, uh, Album later, Beatles for Sales zouden ze dat weer uh, niet doen. Want dan hadden ze ook weer wat covers. Dat was trouwens ook op het album Help. En hadden ze ook wat covertjes. Eén of twee. Uh, ja, twee. En uh, vanaf Rubber Soul was het alleen nog maar eigen werk. Juist. Nou, oké. Okay. A hard day's night. Oftewel anytime at all. Zo was dat. De Beatles. Dus. Billy Joel. Die is ook mooi. Ja. A New York state of mind.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 It's fine with me cause I've let it slide Don't care if it's Chinatown or Riverside I don't have any reason Left There all behind I'm in a New York state of mind Cause I'm in I'm in a New York State Stuk van uh, Billy Joel. En um, hij was dus in een New York State of Mind. Dat was geheel en al duidelijk. Dus Alain Clark, zijn nieuwe. Kiss you the same. Stanford trotsen, jawel, zeker weten. Alleen Clark zijn nieuwe en het nummer dat heet Kiss You the Same. En we gaan het nieuws. Ja, iets te vroeg. Ja, nou ah, kom beter uit. Kom wel beter uit We gaan het nieuws. Ja, we gaan het nieuws. Twee minuten te vroeg. Ah, één minuut. Moet kunnen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Komt Dat compenseert weer al die keren dat we te laat waren. Zijn we nu iets te vroeg? Jonge, jonge, jonge. Wat een logica, hè? <laughs> nou, vooruit. We doen het ervoor. Dan er volgt hier een uh, kleine update van het regionale nieuws van 22 juni. Op het Badhuisplein draait sinds gisteren het Reuzenrad Skywheel... Vanuit het 40 meter hoge rat heb je een prachtig uitzicht over heel Zandvoort en ver daarbuiten. Een rietje kost 6 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen. Het Reuzenrad blijft staan tot en met 16 juli... en is dagelijks open van 12 uur s ochtends tot 10 uur s avonds... en bij voldoende belangstelling in de weekenden tot middernacht. Nou, Dan heeft u het komend weekend vanaf morgen een bonus want dan kunt u Zandvoort niet alleen zien, maar ook ruiken. Want, want als u dan in het reuzenrad gaat zitten... komt u ongetwijfeld, komen de geuren langs uw neus... vanaf het culinair Zandvoort, vanaf het Gasthuisplein in Zandvoort. Want het start morgen weer. 23, 24 en 25 juni vindt het plaats op het Gasthuisplein in Zandvoort. En wel voor de negende keer alweer. Kijk en wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten van, en de chocolade en de koffie en de gezelligheid natuurlijk. Maar wanneer u nog nooit geweest bent, ja dan wordt het toch wel hoog tijd. En dan is toch misschien het volgende wat ik u nu ga vertellen wel handig om te weten. Een hapje gaat eigenlijk niet zonder een drankje. En daarom zijn er buiten de hapjestenten om ook twee tenten waar u aan de bar een drankje kunt halen. Tijdens het evenement kunt u uitsluitend met scharrekoppen betalen. Nou, hoe komt u daar nou aan? De scharrekoppen zijn per 10 te kopen bij twee kassa's op het terrein en u kunt daar ook pinnen. Eén scharrekop staat gelijk aan 1 euro en de gerechten kosten maximaal 6 scharrekoppen. Tijdens deze culinair zandvoort vindt u bij de kassa's de culinair krant. Deze krant staat boordevol informatie en is dus een must-have om mee te nemen. Goed, uh, de culinair Zandvoort is geopend op vrijdag van 5 uur s middags tot half 11 s avonds. Zaterdag 24 van 4 uur s middags tot half 11 s avonds. En zondag 25 is het culinaire evenement geopend van 3 uur s middags tot half 10. Het wordt volledig georganiseerd door en met vrijwilligers... en is afhankelijk van sponsoring. Tijdens Culinair Zandvoort zijn er trouwens ook voor speciaal voor de kleintjes... en ook voor de oudjes natuurlijk. En iedereen die het verder leuk vindt natuurlijk. Voor de kleintjes diverse poppenkastvoorstellingen. En elk jaar blijkt dat mensen koppen over hebben... aan het einde van het evenement. Nou, hebben we meteen een tip voor u. Ze hebben geen waarde meer na afloop van culinair Zandvoort... En daarom kunt u uw restant Scharrekoppen inleveren bij de organisatie. En deze zal de waarde omzetten in een donatie aan een goed doel. En ik kan me vergissen, maar volgens mij was dat dit jaar... de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Goed doel. Ja, toch? Over nergens gesproken. Ik, uh, ik, uh, ik las dat Zandvoort er twee fantastische zaken bij heeft gekregen... Is dat zo? Ja, dat las ik in de krant vanmorgen. Ja, Burnies? Hè? Ja, Burnies op circuit ja? En, ja? en het oude riche, riche. Ja, dat is Burnies. Nee, dat is op circuit. Nee. Ja. Burnies Beach. Ja, nou, ja. dan zal de Burnies Beach, maar er is op circuit ook een Burnies. Thing. Ja, dat klopt. Ja, op de pitch en dan een uh, Burnies at the beach. En ja. ze gaan ook een uh, hotel beginnen. Zo, leuk ja. hoor. Ja, ja, ja. Goed verantwoordelijk. Ja, zo is het maar net. Als je, ja. die, als je die banners te zien geeft, dan hebben we ook binnen een paar jaar de Grand Prix terug. En nou, zo, ik, ik, we mogen het toch hopen, hè? Ja, oh, dat lijkt me zo geweldig. Maar goed, ga verder. Ja, uh, ja dan een iets, iets minder geweldig nieuws. Een meisje is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N208 in Haarlem. Ze reed op de fiets en werd geschept door een auto. Om even voor twee uur wilde het meisje met haar fiets de westelijke randweg... Oversteken en een automobilist reed op datzelfde moment ook over de kruising... en kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het meisje kwam met een harde klap op de vooruit van de auto terecht... en de fiets lag na het ongeval tientallen meters van de plek van de aanrijding. De ambulancedienst heeft zich over het gewonde slachtoffer ontfermd. Een traumahelikopter werd ingezet bij de hulpverlening. En na de eerste hulp op straat is het meisje per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis... Veel leerlingen van het nabijgelegen Cornet Lyceum zagen het ongeval gebeuren. En de verkeersongevallenanalyse van de politie is ter plaatse gekomen... om alle sporen vast te leggen en de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. De kruising was hierdoor tijdelijk deels afgesloten voor het verkeer. Nou, uh, eens even kijken. Hadden we nog meer uh, mooie dingen? Nou ja, misschien ook wel leuk om te melden dat er gisteren Wild west waren in Haarlem. De politie wilde twee motorrijders staande houden... maar één van hen ging er op volle snelheid vandoor... en reed tijdens zijn dollemansrit door een winkelstraat... bijna meerdere mensen van de sokken. Politieagenten zagen de twee motorrijders rond 12 uur in de Kruisstraat. En omdat ze het vermoeden hadden dat de twee motoren... waarop ze reden gestolen waren, gaven ze hen een stopteken... Maar beide motorrijders, een man en een vrouw, bleven in eerste instantie staan. En toen de politie de twee naderde, ging de man er alsnog vandoor. Hij reed wel met z'n 100 kilometer per uur door de grote houten straat... en het is een wonder dat er niks fout is gegaan. Meerdere mensen moesten tijdens de vlucht van de man opzij springen... om niet aangereden te worden. Nou, nou is de politie op zoek naar die mensen. Dus ze kunnen zich melden bij de politie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 Lex van den Horen laat ons weten dat deze dag weliswaar mooi met zon is begonnen. Maar in de loop van de middag is er toenemende bewolking. En er is zelfs een hele grote buienkans. En uh, als we ons niet vergissen zijn die buien onderweg. En is het waarschijnlijk dat zij ons zo rond drie uur, half vier gaan bereiken. Er waait een matige zuidwestenwind en die neemt in de middag toe tot vrij krachtig. De maximale temperatuur in Zandvoort gaat zo rond de 25 graden uitkomen en in de middag is er afkoeling. Dat gaan we morgen ook merken, want morgen komt de temperatuur niet hoger dan zo'n 22 graden. Waait er een matige tot vrij krachtige westelijke wind en zijn er perioden met zon. We gaan eens even kijken wat het weekend ons gaat brengen. Nou, Het is wisselend bewolkt en kans op een bui bij maxima rond de 20 graden. Na het weekend gaan er weer oplopende temperaturen komen. Maar ja, er blijft toch kans op een paar buien. Zeewatertemperatuur is weer iets gestegen en is langs het strand inmiddels alweer 19 graden. En dit alles werd u aangeboden door onze eigen weerman Lex van den Hoorn. Plaat met een spraakgebrek. Ook oh, dat nog. Nou, ik, ho ik hoorde zoiets, niet: dat, dat onze collega Bart op de fiets hierheen zou komen. Oh. Ik, denk, ik denk dat hij beter om kan keren en gewoon nog even de auto pakken. Want uh, die buien waar, uh, waar we het over hadden, nou, die arriveert aan land zo rond kwart voor vier. Ja, dat zou je hem hebben. Oh, nee, oh, die is op de fiets hoor. Oh, Kijk die is maar. hij is op de fiets. Hij ja, is helemaal kapot. Rood hoofd. Kijk eens. Ze snakkend naar adem. Hij is op de fiets. Oh, Hoe komt hij terug? Ach, hoe komt hij terug? Oh, maar die komt niet terug. Nee. Nee, die komt oh, niet terug. Want hij je krijgt, je als hij terug moet fietsen, krijgt hij toch een buik. op zo'n dus nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ja, dus moet je maar slim zijn. Hè. Dan moet je maar voordat je vanuit Hoofddorp gaat fietsen. Hij is nou wel helemaal nat. je Moet je eerst maar even kijken of het gaat gebeuren. Heb je zoveel wind tegen gehad? Oh, wat oh, erg. een oh, man, he. man, man, man. man, het is oh. toch vreseloos ja. met zo'n kerel. Ja. Maar ja, goed, Ach. ik heb uh, leuk nieuws voor je. Je krijgt straks een vier als je terug gaat. Ik koel no ja, <laughs> je af, verdorie Als ik naar huis ga, vind ik dat niet erg. Oh? Nee. oh waarom niet? Nou, thuis kan ik even. Ja, dat is, waar, dat is ook waar, Ja, dat is zo. Lekker Wacht douche, oh. schoon droge kleren aan en je bent weer helemaal terug. Ja, dat is waar. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Nee, die plaat, die plaat die was doorgelopen. De, De groot? Die plaat was, door, was doorgelopen. Zeker door die bui, dat die doorgelopen was. Oh ja. ja dan maar goed, in ieder ja. geval, als ik op buienrader kijk. Ik kan er maar beter ja, Je even... moet er gewoon niet op kijken, joh. Dan gebeurt nee, er Nee, maar ik denk dat mensen het even moeten weten. Want dat is een. Oh. Ik, denk, oh. Oh. Ik, denk, oh. ik denk, ik ja? denk, ik, ja? ik ja? denk ja? dat het een. Hele zware buizen, hoor. Als denk je dat Nee, dat geeft buienraad aan. Oh, zwaar, denk onweer. Je het dan? zwaar onweer. Zwaar onweer. Dus, wat? Uh, succes, jongen. <lacht> oh, ben je gemeen? When is running in Carla Thomas when something is wrong with my baby and it's multi-python Wie de zangeres is, dat vermeldt even de historie niet. Maar het uh, ongetwijfeld, en dat is uh, geheel en al dan weer wel duidelijk... is dat het uh, erg op Julie Bessie moest lijken. <laughs> maar zo was het niet, hoor. Nee, dat geloof ja. ik niet. Maar het is nee. wel een, een briljante film. Een briljante film. Ja, The Life of Brian. The Life of Brian Ach, van Monty man, Python. Man, man, man. Ja, geweldige ja. film. En uh, een hoop uh, stof doen omwaaien. De hele Britse kerk die stond op zijn achterste benen. Ja, logisch ook. Dat kan toch allemaal nee, niet zo. Nee, dat kon in die uh, tijd natuurlijk ook niet nee. wat ze gedaan nee. hebben. Nee. Maar <laughs> dat was echt een geweldige film. Life nog of steeds? Brian. Nog steeds? Nog steeds. Wij nou. kijken hem nog steeds regelmatig. Ja ik, heb hem ook, ja, ik heb hem ook nog steeds. Ik vind hem wel echt leuk. <laughs> En weet je wie daar verantwoordelijk voor is? Want niemand wilde eraan, he? aan die film in de tijd. Oh, wilde er dan? Nee, nee, niemand wilde Kleden eraan. Je dat nou? dorsen ze, dorsen ze nee, dat nee, nee. Het is uiteindelijk, uiteindelijk is het George Harrison geweest. Ja. Van Beatles, die uh, de film mogelijk heeft gemaakt. Echt? Ja. Dat, dat oh, wat een gillen. Ja, die, George Harrison had een filmmaatschappij die heette Handmade Films. Ja. En die heeft er uiteindelijk voor gezocht dat die film er kwam. Oh. Want niemand, geen één filmmaatschappij durfde eraan. Oho. Want die denken, we krijgen iedereen... Ja, Ja, ja. ja dat was maar, natuurlijk... Maar uh, ja. dankzij onze George... kwam hij er toch. ja, ja, ja of ja, ja, ja. Brian. Dat ja, ja was trouwens gezongen door Sonja Jones. Oh, no, ken ik niet. ja, ja. ja, ja jij, je, je wilde het weten, toch? Ja, ik wilde ja. het weten. <laughs> nou, dan weet je het nu. Dit <laughs> is Phil Collins. <laughs> That's just the way it is.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 de titel van uh, Bruce Hornsby, maar uh, dit is heel iets anders. Dit is uh, Phil Collins en dat nummer heet ook It's Just The Way It Is. Nou, ik heb er nog eentje voor u en dan gaan we het programma zo langzamerhand afsluiten. En... We gaan weer voor Bart. Ja, Hè? die nu nog droog is. We hangen uh, de Monkeys. Ja, we hebben de Monkeys. Jawel, de Monkeys heb ik nog tot besluit. De Monkeys. Take a Giant Step. Though you've played at love and lost And sorrows turned your heart to frost I will melt your heart again Remember the feeling as a child When you woke up and morning smiled It's time you felt like you did then. There's just no percentage in remembering the past It's time you learn to live again at last Come with me, leave yesterday behind And take a try and step outside your mind You stare at me in disbelief Say for you there's no relief But I swear I'll prove you wrong Don't sit in your lonely room Just staring back in silent gloom That's not where you belong Come with me, I'll take you Where the taste of life is green And every day holds wonders to be seen Come with me Yesterday with me. me and take a giant and step. take a giant step outside your mind Ja, een groepje dat uh, in Amerika werd opgezet om uh, de populariteit van met name de Beatles te verdringen. Uh, jammer, ja. Niet gelukt. Come with me, I'll take you the taste of life is great. It's everyday old wonders to be seen. Come with me, leave yesterday behind. And take a giant step outside your mind. Een paar straatjongetjes, die, jochies die van de straat werden gepulpt. Ze konden geen noodspelen. Uh, maar dat werd uh, ja, voor de kleuters, zal ik maar zeggen, in die tijd, in die 66, 67. Voor de kleutertjes was het leuk. Met een televisieserie erbij. Nou, hartstikke gezellig. Alleen, ze konden niks. Ze konden geen muziek maken. Ze konden geen liedjes schrijven. De meeste van hun grote hits werden geschreven door Neil Diamond. Ook dat nog eens. Goed. Nou, heb ik ze nou genoeg afgekapt. Waarom heb je het in godsnaam opgezet dan? Nou, ik vond het wel een leuk liedje ja. Oh, je vond het wel een leuk liedje? Oké, okay, dat dan weer wel. Oh ja, moet ook kunnen doen. Ik weet nu dat ik denk ik heel veel eh, zeg maar monkey-fans op hun hart heb getrapt. Ah. Eh, het is wel een beetje onzin. want Er waren een paar figuren, waaronder... Eh, uh, Michael Nesmith bijvoorbeeld. Die kon echt wel zingen. En die kon ook echt wel muziek maken. En er was er nog een. Uh, Davy Jones geloof ik. Die overigens ook uh, de reden was. Dat David Bowie zijn naam moest veranderen. Ja. Want de Monkeys hadden Davy Jones. En zo heette David Bowie eigenlijk ook. Oh? ja. Of zo heet het? Ja, zo heette hij. Dat was zijn echte naam. Oh, dat kwam dan weer van whisky geloof ik of zo. Of weet ik niet meer. Maar goed, dit was het van vandaag. We zijn er weer klaar mee. We gaan uh, plaatsmaken voor uh, onze vriend uh, Bart van der Meer. Met zijn rammelende Luzie -westdoosje. Nou Dolly, weer bedankt voor al je... Positieve bijdrage aan dit programma. Doe het ons terug gaan, dan geruggen, hè? Daar naar binnen. <laughs> we het volgende week nog een keer doen? Zullen we het doen? Volgende week? Ja, volgende week maar ook. Ja, ook ah. weer hier? Ja, hier maar weer. Ja, hetzelfde. Ja. Oké. Okay. Okay. Okay. Nou, nou, leuk, afgesproken. Tot volgende week, luisteraars. Ja, tot en bedankt, bedankt dat u bij ons was. Fijn weekend. Joeg. Dag. Daag. De friends we het ritme van ZFN. via de kabel op 104.5